In Zeeland wordt geen referendum gehouden over het plan en PVV-leider Wilters liet gisteravond weten dat hij zonder referendum het plan van Bleker niet zal steunen.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 sound designs bounce to the beat in de Brock and Fish School of Thought remix en ja, ik zei het de eerste uur al the one and only DJ Dion Sidney, hij is vanavond aanwezig en niet zomaar vanavond speciaal voor jullie live gaat hij zijn nieuwste mixtape opnemen, en die kun je binnenkort gewoon helemaal gratis en voor niks op zijn SoundCloud downloaden als je natuurlijk Nogmaals, wil horen, leuk voor in de auto. Ik zal niet verder omheen draaien. Nu, Dion On Sydney, live hier bij CFM Zandvoort. Oh.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 Ik heb een zetel, ik Crack! Vlog van 11 uur, dat betekent maar één ding. Een einde van twee uur langs hier. Maar niet getreurd! Volgende week vrijdagavond, 9 uur, zijn we weer bij je. En knallen we weer door het eten. Bedankt voor het luisteren. Dit was hier.